De man Zacharias Moussaoui staat ook wel bekend als de twintigste kaper. Hij verklaart dat hij ook van plan was om op 11 september in een vliegtuig een aanslag te plegen. Maar dat ging niet door, mede omdat hij toen vast zat voor een ander misdrijf. Later trok hij de schuldigverklaring in. In 2006 werd Moussaoui tot levenslang veroordeeld. Hij ging in beroep omdat zijn schuldigverklaring niet geldig zou zijn geweest. Maar het Hof van Beroep bekrachtigde het vonnis van levenslang. In Egypte zijn acht mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een treinongeluk. Daarbij kwamen drie maanden geleden 18 mensen om het leven. De acht kregen celstraffen opgelegd van drie tot zeven jaar. In oktober reed 40 kilometer ten zuiden van Cairo een passagierstrein in op volle, in volle vaart op een stilstaande trein. Die had kort daarvoor een noodstop gemaakt na een botsing met een buffel. De machinist van deze trein had sporen van hasch in zijn bloed. Behalve beide machinisten zijn ook enkele seinwachters tot gevangenisstraffen veroordeeld.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 Erwin Wennemars stopt per direct met lange baanschaatsen. Na dit seizoen zou hij toch al stoppen. Volgende week, maandag, neemt Wennemars afscheid op het NK Korte Baan in zijn woonplaats Dalsen. De 34-jarige Wennemars blijft daarna nog wel in training. Omdat de KNSB hem heeft aangewezen als reserve voor de Olympische Spelen in Vancouver. Het weer vannacht wat sneeuw. De temperatuur ligt rond nul aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Overdag aan de kust kans op een sneeuwbui en ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt.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 I'm mm -hmm. Sleep twist. Asleep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 van De Winter. Zeg het weg.